De reacties op de versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet zijn over het algemeen positief. Een paar sectoren vinden dat ze ten onrechte nog niet open mogen, zoals de fitnessclubs en de sauna's en wellnesscentra. Die gaan mogelijk pas per september weer open. De fitnessclubs vinden dat onacceptabel en gaan het besluit aanvechten. Op Schiphol is een tweede repatriëringsvlucht uit Marokko geland. In het toestel uit Casablanca zaten zo'n 300 passagiers... Vooral mensen die een medische of sociale noodzaak hadden om naar Nederland te vliegen. Hoeveel Nederlanders er aan boord waren is niet duidelijk. De ruzie binnen 50 plus gaat door. Demissionair voorzitter Geert Dales wil aangifte doen van smaad en laster... tegen de nieuwe fractievoorzitter van de partij, Corrie van Brenk. Dales wil dat zij excuses maakt voor haar uitspraak dat zijn bestuur de kas plundert. Van Brenk weigert dat, zei ze gisteren in het tv-programma Op1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 Board!